8 uur Martijn van Beek met het NOS-journaal. Jasper S. heeft bekend dat hij Marianne Vaatstra heeft verkracht en vermoord. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. De familie Vaatstra is ingelicht. De 45-jarige Jasper S. werd ruim twee weken geleden opgepakt... in zijn woonplaats Oud Woude. Hij kwam in beeld tijdens het grootschalige DNA-verwantschapsonderzoek... onder ruim 8000 mannen. Jasper S., die ook DNA had afgestaan, heeft de afgelopen weken niets gezegd. Vanochtend bekende hij het hele verhaal... Hij zei dat hij Marianne niet kende en haar toevallig die nacht in mei 1999 tegenkwam. Hij dwong Marianne onder bedreiging van een mes een weiland in. Over het motief voor de moord is nog geen duidelijkheid. Jasper S. heeft zijn eigen familie zelf over zijn bekentenis ingelicht. Bepaalde feiten over staatssecretaris Verdaas zijn pas na de formatie naar buiten gekomen. Dat zei premier Rutte in het Kamerdebat over het vertrek van Verdaas... Die stapte vanmiddag op naar aanleiding van de ophef... over zijn declaratiegedrag als gedeputeerde in Gelderland. Volgens Rutte werden twee feiten na de formatie bekend. Nijmegen was niet de werkelijke woonplaats van Verdaas... en hij declareerde ritten van Arnhem naar Nijmegen... terwijl ze feitelijk naar Zwolle gingen. Rutte zei dat hij Verdaas expliciet had gevraagd... naar verhalen die over hem de ronde deden... maar dat die nieuwe feiten niet aan de orde zijn gekomen. PvdA-leider Samsom zei over die feiten dat dit valsheid in geschriften kan zijn maar dat het aan het OM is om daar een oordeel over te vellen. In Rilland in Zeeland is een man die bezig was met onderhoudswerkzaamheden in een windmolen gevallen. Volgens de veiligheidsregio Zeeland ligt de man op zo'n 75 meter hoogte in de windmolen en is hij aanspreekbaar. Waarschijnlijk is hij zo'n 4 meter naar beneden gevallen. Brandweer en ambulance waren snel ter plaatse, maar konden de man niet bereiken. Een hoogte reddingsteam gaat nu proberen om hem uit zijn benarde positie in de molen te halen. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het op steeds meer plaatsen stevig sneeuwen en hard waaien. De minimumtemperatuur ligt net onder het vriespunt. Ook overdag sneeuw. Op veel plaatsen ligt dan 10 centimeter. En dan wordt het niet veel warmer dan een graad of 1. Dit was het NOS Journaal. Dit is voor iedereen die zakelijk wil rijden. Maar wel met zijn hart. Die niet een route wil volgen, maar de weg wil wijzen. Die geen plekje wil zoeken, maar ruimte opeisen.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 Geld lenen kost geld. Dit is Radio 1. Twee dingen, zei je op de altijd. Uh, nou altijd? Ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two pain. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margreet Rijntjes. Een heel goede avond. De Chinezen zeggen ze dat ze in staat zijn om groenten te verbouwen op de maan. Nou, ik ga er straks over praten met een echte maanliefhebber, namelijk Karel Koppenschaar. Hij is wetenschapsjournalist. En straks gaat hij uitleggen wat hij zo geweldig vindt aan de maan en of dat nou echt waar is van die groenten. Maar nu eerst de nieuwe spoorlijn in Nederland. De opening van de Hanselijn... De nieuwste spoorlijn van Nederland. Door Hare Majesteit de Koningin. De lijn is nu officieel geopend. Ja, en dat was DJ Erik de Zwart die vandaag samen eigenlijk met de Koningin die nieuwe lijn opende. De lijn van Lelystad naar Zwolle en dan gaat dat via de steden eh, dronten en kampen. En hij zit hier nu, Erik de Zwart. Goedenavond. Goedenavond. Ja, want wat is zo leuk aan jou? Jij bent DJ, maar jij bent ook een fervente treinenliefhebber. Ja, ik heb wel meer hobby's nog, maar uh, trein is wel een van de belangrijkste. Ja, ja. Uh, Wij hoorden in, in dat fragment het geluid van de lijn. Ja. Wat doet dat dan met jou? Nou, zo erg is het ook weer niet. Nee? nee? Nee, het is niet zo dat ik... Uh, je hebt ook mensen die, uh, die met, uh, ja, onder een Porsche gaan liggen... omdat ze dat geluid zo mooi vinden en zo. En dat ze bij bepaalde treingeluiden ook waarschijnlijk horen... wat voor trein het is, dat heb ik niet hoor. Zover gaat het niet. Nee, zover gaat het niet. Maar uh, de lijn waar je vandaag was, die rijdt nu... En dan heb je vast een stukje waarvan je denkt, oeh, dat is een mooi stukje. Nou, het is, het is 50 kilometer uh, mooi uh, eigenlijk wel. Ja? Het is, het is, ik denk dat het ook wel een stukje railhistorie is, omdat het zo snel gebouwd is. In zes jaar tijd. Twee jaar voor het grondwerk en vier jaar voor het neerleggen van de rails... en het bouwen van de bovenleiding en alles wat erbij hoort aan elektronica. Ik denk dat dat heel erg snel is. Mm -hmm. En wat veel mooier is, het is nog goedkoper gedaan dan begroot. Dat maak je ook niet vaak nee. mee dat dat Dat gebeurt. was nieuws ook trouwens. Ja, 90 miljoen. Uh, en dan krijg je wel meteen weer commentaar van... Uh, ik las dat gisteren of eergisteren van Arie Slop van de, van de ChristenUnie ja. die, die daar in de buurt woont... ja, en dan gaan ze er geen eens 200 op rijden. Nee, dan moet je daar ook treinen voor hebben. Dan moet je die 90 miljoen misschien wel daaraan geven... om uh, nieuwe treinen te kopen die dat kunnen. Ja. Want de treinen in Nederland rijden niet harder dan 140. Die niet zeuren dus. Nee, het is wel heel comfortabel daardoor. Want als je met 160 over de Hanselijn gaat... dan beweegt die trein bijna niet. Dus je kunt uh, boekjes lezen, krant lezen... Uh, je, je tablet lezen, wat dan ook. Wat is de mooiste lijn in Nederland, volgens jou? En dat vind ik het miljoenenlijntje. En wat is dat? Ja, dat is niet meer in gebruik bij de, de normale spoorwegen. Maar dat is eigenlijk het duurste stukje Nederlandse spoor... wat ooit is aangelegd. En dat wordt nu gebruikt door de ZLSM. De Zuid-Limburgse stoomtreinmaatschappij. En dat ligt uh, eigenlijk een beetje van Valkenburg. Gaat dat naar... Uh, hoe heet het daar? Kerkrade? Uh, nee? Heerlijk, zo'n beetje die kant uit. Ja, ergens uit. Het, het is een lijntje En wat, wat gebruik, is er mooi? Doen. Ja, omdat het on-Nederlands is. Het loopt door de heuvels. En uh, er is een serieus dijklichaam aangelegd om die trein. Ja, dat, dat is gewoon... Alsof je in Zwitserland rijdt. Want is dat het ultieme? Zwitserland? Dat, dat vind in ik land? het allermooiste. Ja? Ja. Ja. Ja. ja, ik heb natuurlijk ook wel eens de trein genomen in Zwitserland. En dan rij je inderdaad over van die enorme uh, viaducten. Mm -hmm. En dan kijk je in het ravijn. Is dat het? Wat is het voor ja, jou? Ja, dat is, dat is Merklin, maar dan in het echt. Hè? Ja. Dat vind ik het mooie ervan. Tunneltje in, een bruggetje over, die kleine huisjes, uh, dennenbomen, die bergen. Ja, ik vind dat prachtig. Ja, want dat is begonnen bij jou toen je heel klein was, hè? Ja, een oom die uh, zo'n zo Merklin-baan op zolder had en, uh, Yeah. <sighs> Ja, daar zat ik als, als klein kind uren bij te kijken. En dat was een soort creëren van een eigen droomwereld, denk ik. En, uh, dus dat wilde ik ook. Dus die oom die heeft zo'n zo zo plank voor mij thuis in, de, in mijn eigen kamertje gemaakt. Jarenlang mee gespeeld. Totdat de hormonen gingen werken op een jaar of 13, 14. Toen heb ik het verkocht allemaal. Oh ja? Ja, toen werd ik disjockey natuurlijk. dan kon je makkelijk een meisje krijgen met de trein. Ging dat niet natuurlijk. <lacht> nee. En, uh, en uiteindelijk ben ik, ben, ik, ben ik door het werk als disjockey. Uh, kwam ik uh, een muzikant tegen. Dat was uh, Helemaal van Boeien. Van uh, popgroep Viet. Tesse. Uh, Rosalind was hun hitje. En die had voor zijn zoontje een trein gekocht. Een beetje het grotere model. Een beetje een soort van Maduro Dam afmetingen. En daar speelde zijn zoontje niet mee. En uh, hij zei, ja, hoe ja, moet ik er nou mee? Uh, wil jij dat misschien dan hebben? Ik zeg: nou, kom wel eens kijken. Ja, en maar... ik, heb dat, ik heb dat overgenomen dertig jaar geleden. Het is een beetje uit de hand gelopen. Dat rijdt nu in de tuin. Ja, ja precies. Want jouw tuin, daar staan hoeveel treinen inmiddels? Nou, er ligt 110 meter. En uh, de trein is dan binnen. En in uh, goed overleg, zal ik maar zeggen, met uh, andere huisgenoten, mijn vrouw en twee dochters, is er nog een redelijk uh, zonneterras over. En mag ik de borders gebruiken om uh, de trein te laten rijden. Wat ontzettend uh, aandoenlijk, eigenlijk. Lief hè? Ja. ja, dat is de andere kant van Erik. Ja, precies, van die <laughs> stoere DJ. Ook dat is Erik de Zwart. <laughs> ja, want hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe vaak ben je daar? in die tuin? Nou, best wel vaak. Uh, vanmorgen eventjes niet dan, omdat ik naar de Hanslijn moet. Maar dit is voor mij het weertype waar ik op zit te wachten natuurlijk. Uh, Want? Ja, dan ga ik mijn eigen sneeuwploeg uh, aan het werk zetten. En uh, dan moet natuurlijk... Ik heb er op mijn website uh, of op mijn YouTube-kanaal... heb ik allemaal filmpjes staan over hoe ik de sneeuw, de sneeuw dan opruim. Ik benijd de mensen van, uh, van ProRail overigens niet daarin, hoor. Dat is toch wat ook had. Daar komt iets meer bij kijken. Maar ook bij mij in het klein ongeveer dezelfde problemen. Maar vertel heel even wat daar voor jou zo leuk aan is? Nou, ik denk dat het het creëren is van je eigen droomwereld. En, en sowieso is het techniek. Dat is echt zo'n mannending. Uh, ik denk ook dat het te maken heeft met uh, dat de, de spoorwegen om nou eenmaal over twee rails gaan, die geheel gelijk liggen. Dus die rechtlijnigheid, dat past ook wel in mijn karakter, denk ik. <laughs> uh, en ik denk dat ik dat mooi vind. Maar ik vind sowieso techniek vind ik mooi. Ja, maar goed, jij gaat daar dus elke dag uh, naartoe. Nou, Doe je een dikke trui aan. Nou, nou ja, goed. Je moet die maar overdrijven. Weet. Maar ik ga ik, regelmatig, zeker als er een mooi momentje is, probeer ik er foto's van te maken. Die, die zet ik op Twitter of die zet ik op mijn, uh, mijn, uh, mijn kanaaltje. Dan op, je, ja. op YouTube. Joet, ik, joet, en je, dan gaat er weer een trein. Dan gaat er weer. Uh, dat gaat allemaal digitaal tegenwoordig. Dus daar is de moderne techniek uh, over. En, uh, en dan sta je daarnaast te kijken. Ja. Of het werkt. En, en hoe het werkt, ik vind het mooi. Ja, en dan hoe lang moet ik me dat voorstellen? Hoe, hoe lang is zo'n bezoek? Nou ja, ik ben, met deze baan die ik in mijn tuin heb, ben ik al zeven jaar bezig... en hij is nog niet klaar. Dus dat geeft ook wel een beetje aan... dat ik nog zeker drie jaar bezig ben en dan zal ik altijd wel weer iets vinden... om weer opnieuw af te maken. Ik vind het ook leuk om te knutselen. Ik ben niet zo heel erg handig, maar het, wat ik niet kan, dat wil ik dan ook leren. Ja. En dan vind ik het juist wel leuk om daarmee bezig te Want, zijn. Wat moet er bijvoorbeeld nog bij komen? Nou, ik moet de beveiliging moet ik nog even regelen. Met, ja. En Dat betekent dat ik een hoop contacten in de rails moet aanbrengen. Ik ben nog met mijn bovenleiding bezig. Want als je het hebt over beveiliging, dan leg je expres bijvoorbeeld een steentje neer en dan kijk je of je gaat stoppen? Nee, laten we eerst maar eens even kijken of ik het zo ver kan krijgen dat ik weet waar mijn treinen zijn als ze rijden. Dus dat er een Hoe soort de je? detectiesysteem in de rails eigenlijk, daar gaat het om. Ja. En bij zo'n modeltrein, het werkt eigenlijk net als het grootbedrijf. Als je niet weet waar een trein rijdt, ja, dan gaat het natuurlijk allemaal dramatisch mis. Want dan zie jij dat ergens op een scherm ja, of zo? Ja, op een computerscherm. En ook. daar zit jij dan naar te kijken? Ja. Waar is de ja. trein? En dat doe je in je eentje? Ja, en met vriendjes ook hoor. Ik oh ja? Heb, uh, er zijn genoeg treinen gek in Nederland, maak je geen zorgen. En die komen dan gezellig bij jouw trein? Ja, het <laughs> opvallend Er zitten altijd heel veel omroepcollega's bij. Dus, uh... Zoals? Nou, Joop van Zeil, de oude nieuwslezer van het NOS Journaal... is ook een vervent treinliefhebber. niet zozeer van die kleintjes, maar meer van de grote. En mijn grootste treinmaatje is Paal van der Lucht. Tegenwoordig directeur ja. van RTV Utrecht. En die heeft net als ik ook een En dan jullie, kom je even treinen vandaag. Hoe, hoe is jullie code? Nou ja, gewoon, uh, we gaan aanstaande woensdag even toevallig weer een treinenafspraak. Dan gaan we de vuurproef in het Spoorwegmuseum uitproberen. Dat, dat is een betekent? nieuwe attractie daar. Ik weet ook niet wat het oh, is. Oh, dat is gewoon in het museum zelf? In het museum zelf. Okay. Gaan we eens even kijken. Maar je noemde het zelf al, hè, van uh, de sneeuw. Leuk weertype ook voor jou in de tuin, want dan moet je gaan ploegen. Um, ja, Die Hanselijn die gaat natuurlijk te maken krijgen, zeker nu, we hebben sneeuw, um, met allerlei oponthoud. En dan krijg je dit soort geluiden. Dames en heren. De stoptrein naar Harderwijk, Amersfoort en Utrecht Centraal... van 18.32 uur 32, vertrekt over ongeveer 10 minuten van spoor 2. Deze stoptrein stopt... Ja, dit soort geluiden. Uh, aangepaste dienstregelingen, dan sta je daar op het perron. Ja, en dan denk je van... Uh, nou ja, ik heb ook wel eens een keer meegemaakt... dat de trein van 10 over 8 uit Bussum... Uh, nou, die moet nu nog komen. Ja. Uh, dat is wat minder. Maar het, is, het, het spoorbedrijf is een complex bedrijf. En ik vind uh, de kritiek die wij met z'n allen op dit spoorbedrijf... Ik ben zelf best wel kritisch op alles wat wij doen met elkaar hier in Nederland. Maar ik vind over het algemeen, over het spoorbedrijf... Vind ik iets te makkelijk en iets te korter de bocht. Mm -hmm. Je hebt met een heleboel factoren te maken. Een, uh, een, een, een, een lijn is eigenlijk een soort tunnel. Je kunt niet zomaar even een trein die stuk gaat of wat dan ook inhalen. Je kunt hem ook niet even wegslepen. Daar heb je dat spoor voor nodig. Dan moet ja. er een andere trein naartoe. Kortom, je kortom, vindt het irritant eigenlijk de irritatie ah, het, is, het is te makkelijk om dat te doen. Er stond vanmorgen volgens mij 1200 kilometer viel op de wegen en met de treinen ging het eigenlijk best wel goed. Ja. Dan Dat er dan een paar tussenuit vallen, ja dat is ja. dan maar jammer maar het sneeuwt en dat is ja. nou eenmaal toch vervelend. Maar het is niet zo dat jij als iedereen staat te mopperen op het station en jij staat er toevallig bij dat je dan gaat zeggen jongens kom op nou, Ofwel. Ik, ik kan me wel voorstellen dat als je als sardientjes in een blikje wordt geduwd... omdat je toch naar je werk moet of wat ook, dat dat minder prettig is. Ja. Dat is zo. Maar je moet dat accepteren. Ja. We zijn want het jij staat er ook, gewoon. Nou, ik sta er niet altijd hoor, zeker niet. Nee, jij bent met de auto. Uh, ja, want in Laren waar ik woon heb je geen, geen station, behalve bij mij thuis. Uh, ja. Ja. Dan kan, je op, dan kan je wel opstappen, maar dan is het stuk. Ja. Uh, nee, ik vind het, ik vind het iets te makkelijk. Omdat uh, uiteindelijk wonen we met 17 miljoen mensen in een heel klein landje. We hebben het uh, dichtstbevolkte landje ter wereld. En ook het dichtstbevolkte treinennet ter wereld. Dus de frequentie waarop treinen rijden is gigantisch hoog. Dus als dat misloopt, dan kost het zoveel tijd weer om het op gang te krijgen. Ja, ik... Los daarvan, een heleboel van de redenen waarom treinen vertragen en dergelijke. dat moffelen we een beetje weg, omdat dat niet gepubliceerd wordt. En dat zijn de springers, de mensen die menen zelfmoord te moeten plegen. Maar goed, dat uh, gebeurt nou ook weer niet zo vaak, hè? Nou, dat gebeurt honderden keren per jaar. Ja, ja. En dat is verschrikkelijk. En dat levert iedere keer twee, drie uur vertraging op. Omdat het natuurlijk wel opgeruimd moet worden. Ja. En ik vind het ook, wat je daarmee een machinist aan doet... Er mag ja. best wel iets meer respect voor komen. Ja, dat is weer een heel handig gesprek. Maar in elk geval ben jij... Klopt, ben soort... ik eens, maar het heeft, het heeft wel te maken met, ja, wel tuurlijk, met de gevolgen voor de dienstregeling. Ja. Want uh, jij bent een soort ambassadeur eigenlijk van de NS, zo te horen. Nou, Beetje. En, uh, ik ook, vond het leuk. ook voorzitter uh, van de stichting... Um, Mat 54? Ja, goed staat zo. Voor? Ga verder. Dat is uh, materieel uh, 1954. Dat zijn uh, de bekende hondenkoppen... Ja. die in Nederland zijn ontwikkeld. Ja, echt, met dat neusje, zo'n ja, ronde die ronde neus inderdaad. Dat is echt uh, Nederlands industrieel erfgoed... gemaakt in Utrecht bij werkspoor. Echt puur Nederlands uh, product. En die zijn bijna allemaal gesloopt. Uh, er is er nog eentje die staat bij het Spoorwegmuseum. Degene die wij hebben bewaard... hebben mogen bewaren van de Spoorwegen... dat is er eentje met vier bakken. Dus dat betekent dat die 106 meter lang is... Twee keer zo lang eigenlijk dan die uh, terrein van het Spoorwegmuseum. En die proberen we op te knappen. Die wordt nu gereviseerd in Amersfoort. En, en waarom vind je dat, dat belangrijk, dat dat nu gebeurt? Nou, dat, dat ding moet, moet bewaard blijven, vinden wij, voor het nageslacht. Ja, dat soort hoort bij onze cultuur. Uh, ja, dat hoort. We hebben heel veel Spoorweg, uh, Musea clubs in Nederland... die daarmee bezig zijn. Ik noemde er net al die uh, Zuid-Limburgse club. Uh, je hebt uh, op de Veluwe de VSM. Die, uh, die hebben we met stoom. Je hebt uh, de Lijnhoorn, Medenblik, ja. uh, Borselen, noem ze maar op. Echt wel best wel veel clubs. Dat zijn... Vaak ook clubs die met, uh, met, met, met stoom en met diesel uh, werken. Er zijn ook een aantal uh, musee, museale verenigingen en stichtingen... die hebben dan uh, meer het elektrische materiaal. Ja. Nou, dit is er eentje van. Nou is het zo, hè? je zei nou nee, in, uh, in Laren waar ik woon is geen station. Maar wel goed, geweest. Wel geweest, maar goed, inmiddels niet. Ja, je hebt Hilversum Noord natuurlijk redelijk in de buurt. Maar het is niet zo dat jij inderdaad hè, die liefde voor, voor die trein... zich uit in elke dag in de trein Nee, het is bij jou meer de fascinatie en in, in, in, in Zwitserland. Ja. En niet zozeer er, uh, elke dag hier in Nederland? Nee, ik, ik, ik vind het leuk om op vakantie te gaan met de trein. En, uh, of tijdens de vakantie uh, dan met de auto naartoe rijden natuurlijk en dan een leuk ritje maken. Uh, maar dat, dat vind ik echt leuk. Ik kan ervan genieten. Ja. Misschien had je toch gewoon machinist moeten worden. Nou, dat was ook wel ooit een droom. Uh, ik wilde in ieder geval natuurlijk in Amsterdam als Amsterdammertje uh, trambestuurder worden. En dan vond ik het eigenlijk wel makkelijk als er misschien een spoortje dan bij ons op de gracht... Uh, ik ben geboren en getogen in Bosselommer en op de Rasmusgracht hebben wij gewoond. Als daar dan een spoortje lag, dat ik dan de tram voor de deur kon pakken... Dat vond ik, als kind vond ik dat toch wel het ultieme als je dat ja, kon halen. Ja, maar je was bang geen meisjes te krijgen. En dan uh, word je dishockey. Ja. En nu nog die Hanselijn natuurlijk in de tuin, hè? Een miniatuur, een Hanselijn. Nou, die bestaat er wel in het miniatuur. Hij is in uh, het hele kleine spoor. Is die in uh, de, uh, de Mini World in Rotterdam. Is die te bekijken in het klein. En een paar weken geleden met Lego World. Was die ook uh, nagebouwd met Lego steentjes. 600.000 Lego steentjes. Zo, ja. Dus er is, wat dat betreft best wel wat aandacht. En die brug, dat is, dat is in die Hanselijn. Dat is een unicum. Die is één kilometer lang. Van staal. Dus uh, voor het uitzetten van het staal en het krimpen... hebben ze ook een soort van, van, van systeem daar uh, gemaakt... dat hij ook inderdaad kan uitzetten en krimpen. Dat is ja. toch wel echt redelijk uniek. Heeft ook een prijs gekregen. Ja, maar om die na te maken in de tuin... dat uh, vind ik een beetje te grote klus. Maar goed, in ieder geval vanaf zaterdag... En de kleine die, tuin. En de kleine tuin. Vanaf zaterdag is hij in gebruik voor het publiek. Tenminste, hangt het weer vanaf natuurlijk hoe erg het gaat sneeuwen. Met een stoomtrein onder andere, heb ik begrepen. Oké, okay, leuk. Uh, Erik de Zwart. Hartelijk dank voor je komst. DJ en dus vooral ook uh, treinenliefhebber. Ik zal nu altijd anders naar je kijken en luisteren trouwens. Daar reken ik wel op, ja. <laughs> en we spraken dus naar aanleiding van de opening van die nieuwe Hanzenlijn vandaag. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. 3, 2, 1, ignition... 13 We copy down, Eagle. An, uh, ja, 1969 was het. De eerste mens op de maan. En nu 43 jaar later is de maan weer in en China maakte bekend deze week dat ze in staat zijn groenten te verbouwen op de maan. Goedenavond, wetenschapsjournalist Carl Koppenschaar. Goedenavond. U houdt enorm van de maan, hè? Ja, klopt. Wat is er zo mooi in de maan? Nou, ten eerste hangt hij als een prachtige bol aan de hemel. Dat fascineert, al van, van vroegste tijden af natuurlijk. En voor mij is het gewoon heel bijzonder... omdat ik als kind daardoor gefascineerd ben geweest. En wat was het wat ze fascineerde? Uh, ja, wetenschap. Ik ben daar heel vroeg mee in aanraking gekomen. En uh, in feite ben ik met de paplepel wetenschap ingegoten door de Donald Duck. Mijn moeder las me altijd voor uit de Donald Duck die in 1952 uitkwam. Ik ben van 1953... Dus zeg maar, toen ik een jaar of uh, tussen anderhalf en twee was, toen uh, las ik dus altijd de Donald Duck mee. Maar die had hij dan, had hij het over de maan? Was er... Nou, onder andere oom Dagbert, die uh, ondernam verre tripjes. Uh, uh, zilvermijn daar, goudmijn daar, olievelden daar. Dus het werd in, in feite als ontdekkingsreiziger aangewakkerd. En verder, ging familie Duck ging ook wel eens in een raket mee. Donald ging in de eerste raket mee in plaats van een chimpansee. Het was gewoon het, het tijdperk. Ja. Ja, toen en het ik zes was, toen, toen ging de Sputnik omhoog en vervolgens Kakaar in. En de maanlanding heb ik natuurlijk ook nog bewust meegemaakt toen ik zestien was. Ja. En ik ben natuurlijk opgebleven en gekluisterd aan de stoel meegekeken. En dat was het punt ook dat ik dacht van ja, ik wil sterk kunnen gaan studeren. Ja, dit is echt, dit is mijn ding, die maan. Ja, ja precies. Ja. Um, Chinezen die ja. zeggen dat ze daar op die maan, daar ver weg, groenten kunnen verbouwen. Ja. Dat is niet heel bijzonder. Oh nee. Nee, Kijk, waarom niet? Nou, in, ten eerste he, is dat dus al eerder gedaan, die proeven. De Amerikanen, toen ze naar de maan gingen, hebben ze natuurlijk maanstenen meegenomen. En ze hebben gekeken wat daarin zit. Of daar voldoende mineralen in zitten, sulfaten, ijzer. Om planten te laten groeien. Uh, nou, verder heb je uh, water nodig. Dat is er op de maan niet direct. Maar het zit wel in het gesteente. En op de Zuidpool heb je enorme. Ijslagen die daardoor ingeslagen kometen zijn blijven liggen in de schaduw en nooit zijn verdampt of gesublimeerd. Uh, dus er is water op de maan. Mm -hmm. Zou je daar willen gaan wonen, dan moet je natuurlijk een soort van grote kas maken, koppels, en die zijn ook helemaal ontworpen en getekend. En daar dan dus je eigen planten gaan uh, telen. Want als je dat iedere keer moet gaan invliegen, ja, dan kost dat kapitaal natuurlijk. Ja, want er is dus even voor mijn begrip uh, een experiment gedaan nu. Ja in China, waarin ze de, de situatie op de maan hebben nagebouwd. Ja, zo ongeveer. Dat is wat ervan bekend is. Dat ze vier soorten groenten daar kunnen kweken. Namelijk? Nou ja, algen en drie onbekende, want dat is dus niet genoemd in het persbericht. Ja, ja. Je kunt die van alles natuurlijk kweken. Als je ja, maar tomaten, de, de goede ja, dat soort dingen hebt. Ja, precies, dingen natuurlijk. Zoiets. Maar uh, en kool het is dan... waarschijnlijk. Ja, de Chinezen zijn dol op kool. Ja. Maar goed, dan moet je dus in staat zijn om dat water uit die lagen te halen. Ja, want... Dat is niet zo'n probleem. Oh nee? Nee, dat is gewoon afgraven, opstoken, dat soort dingen ja. meer. En je kunt het ook nog eens in een speciaal proces doen: in, uh, ja. in torens waarbij je dus uh, beton uh, kunt vrijmaken. Dan, komt er, uh, dan heb je beton om te bouwen en water komt vrij. En dan sla je dat water weer op. Ja. En die zuurstof die daarin zit, die kun je op Je ook moet gebruiken. natuurlijk iets doen waarmee je dat water dus daar kunt opwarmen. Dus je moet daar energie creëren. Nou ja, kijk, ik bedoel, de zon schijnt overal. En op De maan is geen dampkring, dus er is uh, energie volop. Geen enkel probleem, zou ik het Is zeggen. Geen enkel probleem. Appeltje, eitje. Ja, het is zesde van de zwaartekracht. Dus die zonnepanelen die je daar kunt neerzetten, die zijn keer zo groot. Ja. Dus je krijgt nog veel meer energie. En vandaar dus dat de maan ook gezien wordt als een energiebron... in de toekomst voor de aarde. Nou, en je precies, kunt er die zonnecollectoren wat... zonne neerzetten... Die kun je op een gegeven moment kun je die als microgolven doorsturen naar relais-stations... en vervolgens op de aarde uh, in fase aanbrengen op een mm -hmm. bepaalde plaats. Dus er geen ongeluk ontstaan. En dan heb je dus in ieder geval heb je energie. Ja, want zit dat erachter eigenlijk? Want de Chinezen zeggen nu ja, tenminste volgens mij. Dat, dat zij uiteindelijk hè, dat ze de maan, uh, de astronauten, willen voorzien van eten. Maar eigenlijk zit erachter dat ze. kolonisatie. Ze willen gewoon uiteindelijk ja. daar een, uh, een soort graanschuur van de aarde van maken. Nou, niet alleen een graanschuur, maar ook een energieschuur... Uh, in de toekomst hopen kernfusie-energie te kunnen vrijmaken. Mm -hmm. Daar heb je helium-3 voor nodig. En daar is maar 29 kilo van op de aarde. Maar er liggen miljoenen kilo's aan helium-3 in het maanstof. Want dat wordt namelijk via de zonnewind komt dat op de maan terecht... en dat blijft dan in het maanstof liggen. Dus ga je op een gegeven moment een stukje van 4 bij 4 kilometer maangrond tot 2 meter diep afgraven... dan heb je, heb je tonnen aan, aan helium-3... Nou, 1 ton helium-3 staat gelijk aan 130 miljoen vaten olie. Tegen de huidige olieprijs is dat 11 miljard dollar. Ja. En met 100 ton... Lucratief dus. Heel lucratief. En met 100 ton heb je dus voor één jaar de hele wereldbehoefte aan energie. Ja. Mits je natuurlijk die kernfusiereactor kunt bouwen. Ontzettend veel kansen. We houden er vanuit in 2020 dat, dat... willen de Chinezen dus een man op de maan hebben. Ja. En zij niet alleen. Want we hadden natuurlijk he, die strijd tussen de Russen en de Amerikanen. En ik hoorde nu net van u, nou, zo, zo bijzonder is het eigenlijk niet. Want de Amerikanen ja. hebben dat ook al geprobeerd, die experimenten. Ja, maar die zijn er dus mee opgehouden. He. 1972 was de laatste maandlanding. Mm -hmm. En onder president Bush is er op een gegeven moment een Constellation-programma gepresenteerd. Om dus weer terug te gaan naar de maan. En in 2000. He, een maanbasis te hebben. Nou, dat is door Obama twee jaar geleden volkomen de toch gehaald. Die heeft gezegd: we willen niet meer een geldverslindend pro project voor de maan hebben, maar wel een lange termijnsvisie om raketten te bouwen, om naar Mars te gaan ja. of naar planetoïden, want daar is minder zwaartekracht en dan kun je makkelijker weer verder het zonne ja. lanceren. Uh, maar ze worden links al uh, ingehaald door, uh, door de Chinezen? Door de Chinezen. Ja. En nou ja, er is de Amerikanen en Russen zijn dus niet meer in de strijd voor een ruimterace, maar ja. wel de Indiërs. Ja. De Indiërs willen ook in 2020 een man op de maan hebben. En dan heb je dus twee grootmachten naast elkaar. Dus ja, wie weet komt er wel weer een nieuwe ruimte race tussen China en India. Ja, en dan wordt het weer heel spannend. Over, uh, overigens over de Amerikanen gesproken. Onlangs werd bekend, ik geloof afgelopen week... dat zij tijdens de Koude Oorlog ook een atoombom op de maan hadden willen leggen. Ja, dat is, dat is ontstellend. Dat, uh, ja, dat hebben ze maar ik, niet ik gedaan, kan... omdat ze dacht, het link voor de ja, mensheid. Maar er waren dus veel meer plannen, want uh, als vanouds in de oorlogsvoering gaat het om de zogenaamde high ground. He, dus troepen die willen graag bovenop een heuvel staan... zodat ze het overzicht hebben en eventueel naar beneden kunnen rennen. He, met op de paard of wat dan ook. Dat was altijd vroeger was het, met militaire operaties. En de high ground was dus ook de maan op dat moment. En er zijn heel veel programma's geweest door de Amerikaanse luchtmacht... om in zo'n krater ballistische raketten te gaan opstellen... en om die dus heel makkelijk in... Korte tijd naar de aarde te kunnen afvuren. Ja, ja, ja. En dit is dus pas later weer bekend gekomen. Ik wist daar dus ook niets van. Het is wel uh, tien jaar geleden ergens een keer in een Engelse krant gekomen. Maar moeten we enorm blij zijn dat het niet gebeurd is? Het klinkt mij nou, enorm gevaarlijk. In nee, dat, nou, de, het gevaar is als er iets was misgegaan. met die raket met kernlading aan boord. Mm -hmm. uh, op weg naar de maan. als dat zeg maar, in de atmosfeer was ontploft bij ja, ons. Ja, want dan was het Kijk, tot de, de maan toe. is ver weg die 100.000 kilometer. Nou, die radioactiviteit, de zonnestraling... die is nog veel erger, de kosmische straling. En je zult dan niet graag uh, in je ruimtepak lopen... en er is een zonnestorm. Nee. Dan word je ook gewoon zeg maar doodgestraald. Dus daar zou niet zoveel schade mee zijn gekomen. Nee, nee, nee. U had het net over uh, het begin van uw liefde voor de maan... Uh, wat ja. een beetje zijn oorsprong had in de Donald Duck. Ja. En um, het grappige was dat ik erachter kwam... dat uh, de huidige Donald Duck gebruik maakt... van een personage dat op u gestoeld is. Ja, dat, Hoe ziet dat? Leg uit. <laughs> nou, kijk, ik, uh, ik ben natuurlijk wetenschapsjournalist... Ja. Uh, en ik heb lange tijd ook voor het Maandblad Kijk geschreven. En vlak daarnaast was ook de redactie van Donald Duck. En als ik daar was, dan kwamen de mensen van Duck, de tekenaars... die kwamen vaak bij mij, omdat ik nogal veel wist. Ik, had, ik heb duizend en één hobby's en duizend en één wetenschappen... die ik heb willen doen... En die kwamen dan bij mij om raad. En dan gaf ik ze dus ook die raad hoe een helpaard moet worden getekend. Dat soort dingen meer. Ja. En op een gegeven moment uh, sla ik dus de Donald Duck op. Als liefhebber. Want ik heb al de duckjes vanaf 1952. Ja. En ik zie daar ineens van uh, vraag raad aan professor Karel Scharkop. Dus mijn naam Koppenschaar was verbasterd in Scharkop, Wel gewoon Karel. En ik was daar een soort van weetal in Duckstad. Waar Donald dus te raden ging. En later dook ik dus steeds vaker op. Ja, en wat voor, wat voor wat ongelooflijk grappig thuis, want hoe leuk vindt u dat? Ja, dat is natuurlijk heel leuk. Het is, het is zelfs zo'n grote eer. Ik ben dus notabel in Dukstad. en voor mij is het geldpakhuis vandaag op het Duk gesloopt. Het is dus voor, zelfs, voor u? Ja, voor mijn standbeeld. Is. Op een gegeven moment was er een strip en daar zie je een slopershamer en dan komt daar beduk, wat gebeurt hier? Ja, uw geldpakhuis wordt geslopen, want we gaan hier een standbeeld neerzetten voor beroemde wetenschapper professor Karel Scharrenkop, de ja. uitvinder van de maanwijzer. Ja. En dan sta ik daar dus als een klein dukje, dus als een eentje met mijn vinger omhoog wijzend naar de maan, zeg maar. Ja, ja dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, maar wat dan is het dan komt diep? dat weer helemaal terug. Wat is het voor type? Ja, het is een, een sterrenkundige die ook uh, in Hawaï op de sterrenwacht zit. Daar is dus ook zo'n stripje over en dan Wordt er op een gegeven moment een uh, gigantisch hoofd. dat Koevi had uitgebeideld van een vulkaan bovenop de Etna of zo. Ja. Was de ruimte ingeschoten. En dan zie je zo'n tekstbeloem van. moeder, ik heb een nieuwe planetenwiede ontdekt. Ja. Mag en ik zo... hem naar mezelf gaan noemen? En dan zegt een ander stemmetje. Euh, later, professor Scharkop, alles op zijn tijd. laten we het voorlopig maar mooi eens anders noemen. Want het is heel reëel, hè? Want, want u bent inderdaad ook werkelijk de hele aarde afgereisd... Afge, op zoek naar uh, bijvoorbeeld maanverduisteringen, et cetera. Ja, ja, ja, ik was gebiologeerd van zons- en maansverduisteringen. Dus daar speelde die maan ook een rol. En ik kon dat ook feilloos uitrekenen. Ik heb ook sterrenkunde gestudeerd, dus ik, Dit was eigenlijk een beetje ook mijn specialiteit, die, die positionele sterrenkunde. Ja. En dus ik had allerlei prachtige rekenprogrammaatjes. Ook in de, die allereerste zak, zakcomputers die je had, die programmeerbaar waren. En dan kon ik gewoon overal op aarde, in, in de jungle of ergens in de Amazon of zo, kon ik nog de laatste dingen intikken. Dat ik een kilometer ver, verderop was dat dat zoveel seconden later of eerder zou komen. Want wat dus is de hè, mooiste hè? plek waar u bekeken waar ik hem bekeken heeft? De mooiste plek, ja, dat is de volgende. Ja? de volgende zonsverduistering is... of de volgende maansverduistering. Ja, want daar komt er altijd weer eentje. Daar komt er altijd weer één, en als die ergens in een mooi gebied is, en ik heb toevallig ook de financiële middelen daarvoor om weer eens een keer helemaal over aan de andere kant van de aarde te reizen, dan laat ik dat niet na natuurlijk. Nee. Maar ik heb ze overal gezien, echt in Afrika, in Indonesië, en altijd is hij weer Hawaii, anders. Dus... En altijd is hij weer anders, want de zonactiviteit is anders, dus dat uh, dat ziet er echt schitterend uit. En hier ligt naast mij uw maangids. Ja. Een fictieve, neem ik aan, gids? Ja, dat is een fictieve gids, maar die is al oud. Die heb ik in 1993 geschreven. Ja. En wat u nu in de handen heeft, is de tweede druk uit 2001. Ja. En dan is die inmiddels is die ook in het Engels vertaald. En dat is uh, Moon Handbook uh, uh, 20th century, 21st Century Travel Guide. Voor wat en, ik moet doen als ik daar uiteindelijk land. had. Ja, ja, en die is ook heel handig gedaan met afgeronde hoeken... zodat je hem makkelijk in je ruimtepak kunt steken. <laughs> ja. En dan daar kunt bladeren. Ja, en binnenkort, neem ik aan, uh, vertaald in het Chinees. Want ik die denk, zijn geïnteresseerd. Als, ja, als die uh, slim zijn, dan, dan gaan ze met Chinees vertalen. En lekker met z'n allen daar uh, Chinese koel eten. Ja. Heel interessant. Ik denk, komt u nog in uw leven op de maan, denkt u? Want er zijn natuurlijk allerlei van dat soort reizen nu. Ja, ik hoop het wel. Ik, ik ben pas 59, dus. Uh, het is wel een doel. Het is wel het doel, ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Mijn eigen reisgids controleren daar. Precies. En of aanvullen. Het echt zo is. ja. Heel interessant, leuk. Leuk dat u er was. Ik sprak uh, uh, maanliefhebber en dus wetenschapsjournalist Carl Koppenschaar. Dit was hem, de uitzending van Twee Dingen voor deze donderdag. Op onze site tweedingen.nl meer informatie. En daar kunt u ook reacties achterlaten. Straks um, Erik Corton, die ja. zit bij BNN Today. Wat, wat, wat ga jij allemaal bespreken vanavond? We gaan het hebben over muziek en wel over muziekdocus. Want uh, er is een cinemafestival in de Melkweg. Daarover ga ik praten met Arne van Terphoven. We gaan het hebben over de Haagse panoze met Mick van Wely En over bikini-beelding. En Als je daar nou... in. Oh? Ja? Oh, daar wordt geïnteresseerd gereageerd <laughs> bij Omroepaks, hoor ik. Nou ja, dat nee, moet je gewoon luisteren. Ja, gegeten, gewoon luisteren. luisteren. goed. Wel. Waar is het nieuws? Het Martijn van Beek. Radio 1. NOS De vader van Marianne Vaatstra is blij met de bekentenis van Jasper S. Hij zei dat zijn gezin bij elkaar was toen ze het nieuws hoorden. We hadden natuurlijk al een 100% DNA-match... maar met deze bekentenis is het volledig duidelijk dat Jasper S. de dader is. Al dus Bauke Vaatstra, die zei dat hij nog steeds met vragen zit. Ik wil van hem het waarom en hoe horen wat er toen gebeurd is. Jasper S. heeft zijn eigen familie zelf over de bekentenis ingelicht... Volgens de advocaat van S. reageerde die familie vol ongeloof. Ze wisten dat de kans klein was dat S. er niets mee te maken had... maar diep in hun hart hoopten ze daar toch op, al dus de advocaat. In de Sudanese provincie Darfur zijn de afgelopen drie maanden... zeker 165 mensen overleden aan de ziekte Gele Koorts. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt van de zwaardste Gele Koorts-epidemie in jaren. In de gebieden en landen rond Darfur zijn nauwelijks mensen die Gele Koorts hebben opgelopen... Waarschijnlijk komt dat omdat de ziekte daar is opgenomen in het vaccinatieprogramma. In Darfur worden mensen pas sinds november tegen de ziekte ingeënt. En in Rilland, in Zeeland, is een man gevallen die bezig was met onderhoudswerkzaamheden in een windmolen. Volgens de veiligheidsregio Zeeland ligt de man op zo'n 75 meter hoogte en is hij aanspreekbaar. Waarschijnlijk is hij zo'n 4 meter naar beneden gevallen. Een hoogte reddingsteam is nu aan het proberen om hem uit zijn benarde positie in de molen te halen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Erik Corton. Het is eventjes na half negen een hele goede avond. Natasja van Limburg-Stieren is. Van Adel, woont in het moderne Monaco en is bikinibuilder op hoog niveau. <lacht> Ik kan niet wachten. Eigenlijk moest ze dit weekend zitten in de Grand Prix van Nederland... maar ze heeft zich niet helemaal aan haar dieet gehouden. Dat is voor haar een bammer, maar voor ons een kans. Van het geeft ons de kans om er even door te zagen... over hoe je nou zo'n imposant lijf bouwt. Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West kondigde vandaag aan... dat ze daar zelfverdedigingscursussen gaan, gaan aanbieden... aan grens- en scheidsrechters in het amateurvoetbal. Dat natuurlijk naar aanleiding van de fatale mishandeling... van een grensrechter afgelopen weekend. Maar of dit de juiste oplossing is? We hebben het er zo meteen over. Als je via Radio 1 je webcam aanzet, dan zie je mij. Ik ben die bodybuilder met die baard in dit geval. Uh, Luc, dat is die hulk met die bril die daar, die daar zit. Uh, da daarnaast zit Robert Medel, die sportbink. In de bikini. Sport de sportbink in bikini. En uh, ter linkerzijde van mij Arne van Terpoven, de schwarzenegger van de Nederlandse muziekjournalistiek. Arne, welkom. Hoppatee, die is binnen. Hey, uh, wij gaan het straks hebben over muziekdocumentaires. Uh, is muziek nou niet gewoon een uitgerekend iets waar je gewoon naar moet kijken en moet genieten als zijnde muziek in plaats van dat er dan een documentaire over moet nee, absoluut niet. Muziek is uh, in mijn ogen voor 70% primair gevoel en voor 30% context. En die context kan bijvoorbeeld komen als je een, uh, als het aan een bepaalde tijd herinnert... of aan een liedje of zo, maar het kan ook komen bij de context vanuit de band. En als je een mooie film wordt gebracht, is het alleen maar waardevol. Gaan we er straks uitgebreid over verder praten. Mee twitteren kan vanavond natuurlijk ook weer. Dat doe je heel simpel met hashtag BNN Today. Straks to Today's Topics. Met de opening van de Hansenlijn. Vandaag reed de eerste trein over het stukje spoor. Verder het laatste nieuws over de blessure van Lionel Messi. God, hebben ze een linkerknie. En natuurlijk ook het weer. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer komende nacht en morgenochtend. Omdat morgen in vrijwel het hele land veel sneeuw wordt verwacht. Vooral tijdens de ochtendspit. Heeft het KNMI code oranje afgekondigd. Het gaat spannend worden. Zometeen meer na 9 uur... Ja. En daar zit hij hoor naast mij in bikini. Het is ongelooflijk. Wat een helft. Ja, ja, goed. Groen, ja, ja, goed. Het is wel koud trouwens. <laughs> het uh, Europees kampioenschap voetbal wordt in 2020 niet in uh, één land, maar in verschillende landen georganiseerd. Dat heeft UEFA bekend gemaakt. De plannen over hoe, wat en waar. Die moeten nog worden uitgewerkt. Harry Been die is lid van het organisatiecomité. Die somt de vragen op die ook de UEFA nog heeft. Hoeveel stadions laat je meedoen? Wat voor een wedstrijdschema doe je? Uh, ...welke landen laat je meedoen, onder welke voorwaarden doe je dat allemaal... wat doe je ook met de landen waar je speelt, kunnen die automatisch meedoen of kunnen die niet automatisch meedoen. Kortom, het heeft nogal wat ingewikkelde consequenties die we moeten uitwerken. En pas daarna zal, in, ik denk ergens in het voorjaar, maart, april schat ik het bestuur van de WVL een definitief besluit nemen... En, uh, en dan zal de procedure opengesteld worden om die kandidaat te stellen. Nou, Dat zei Harry Been eerder vandaag op Radio 1. Vanavond in Langs de Lijn krijg ik hem opnieuw aan de lijn. En dan hopen we ook de antwoorden te krijgen van hem. De Nederlandse basketbalmannen kunnen toch hun internationale wedstrijden blijven spelen. De Basketbalbond kondigde eerder aan geen geld meer te steken in de nationale ploeg. Maar nu heeft de Bond in betaalzender Sport 1 een sponsor gevonden. Francesca Ravenstein is de voorzitter van de NBB over de hernieuwde toekomst van haar basketballers. We hebben natuurlijk vijf weken geleden een heel drastisch besluit genomen samen met een heleboel andere maatregelen die we moesten nemen om de basketbalbond weer gezond te maken. En in die tussentijd zijn er verschillende initiatieven ontstaan en die hebben we bij elkaar gebracht. En uh, nu kunnen we door met het Nederlands team en het Nederlands mannenteam U20. Dus we zijn we ontzettend blij mee. Onderdeel van de deal is dat Sport 1 de Interlands van Oranje live uitzendt. Tot slot, in de Europa League worden vanavond de laatste groepswedstrijden gespeeld. Voor de Nederlandse clubs is het al duidelijk dat er geen volgende ronde meer in zit. PSV speelt op dit moment tegen Napoli. Het staat daar 3-1 voor PSV. Maar PSV is dus al uitgeschakeld. Hetzelfde geldt voor FC Twente. Die ploeg speelt vanavond om 5 over 9 tegen het Zweedse Helsingborg. Helden. Helsingborg. Het Zweden gaat nergens meer over. Ook. Nee, we staan wel voor met 3-1 tegen Napoli. Ja, PSV? Ja, ja dan kan nee, het weer wel. wel. Dat is zo verhaal kan het wel. Het is toch ongelooflijk. Ja. Robert, dankjewel. Angie Stone hoor je and oh. I wish I didn't miss you anymore. She's not enough, but she's just Ruitkijk zie ik de techniek ook met het hoofd op en neer gaan. u van een prachtig sample. OJ's backstabbers gedaan door niemand minder dan Angie Stone. En I wish I didn't miss you anymore. Over naar een serieus onderwerp. Want de KNVB zit op dit moment te springen om, iedereen, eh, om ideeën als het gaat om de aanpak van agressie op het voetbalveld eh, aan te nemen. In Amsterdam heeft het stadsdeel Nieuw-West nu besloten scheidsrechters een cursus zelfverdediging te geven. Of dat de oplossing is, ik heb geen idee. Ik ga het vragen aan Henk Plugge. Henk Plugge, goedenavond. Je bent Olympische judo scheidsrechter... en leert scheidsrechters hoe ze om moeten gaan met stress en druk tijdens wedstrijden. Is dat een goed idee, zo'n weerbaarheids- of zelfverdedigingscursus? Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, allereerst uh, wil ik toch nog even kwijt... dat uh, deze trieste gebeurtenis is een onbegrijpelijke schok voor de sportwereld... En ook de Jurebond houdt aan van een zaterdag een minuut stilte voorafgaand aan het uh, Nederlands kampioenschap min 17. Okay. En ik wil dan allereerst ook mijn medeleven uiten voor de familie en veel kracht toewensen in deze moeilijke periode. Ik hoop dat ze het horen inderdaad. En okay. uh, logisch. Maar zou het, zou, het, zou het iets zijn om, om scheidsrechters weerbaarder uh, te maken of, of een cursus zelfverdediging te geven zelfs? Kijk, zelfverdediging op zich is natuurlijk altijd goed. Vooral als dit het uh, zelfvertrouwen en uh, ook de rust uh, binnen een persoon kan uh, vergroten. Maar ik denk dat het in dit geval toch wel een stap te ver is. We moeten van onze scheidsrechters namelijk geen vechters gaan maken. En, en in dit kader lijkt het meer dat het een fysieke training moet gaan worden... om dan maar het gevecht aan te kunnen gaan. Laten we dat alsjeblieft nou voorkomen. Zodat we van scheidsrechters vechtsporters gaan maken, bedoel je? Dat bedoel ik inderdaad. Ik geloof veel meer in de kunst van het deescaleren. Ja. En de-escaleren, dat, dat kan dus ook met bijvoorbeeld een goede training mentale weerbaarheid. En dat is juist een hele goede manier om te de-escaleren. Maar een training mentale weerbaarheid, wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Want uh, uh, hoe deescaleer je het, uh, het feit dat er drie jongens van 15 en 16 jaar naar je toe komen die je kop eraf willen schoppen? Hoe doe je dat? tegen dat soort praktijken, dat is natuurlijk erg moeilijk te deescaleren. Nee, dat gaat veel breder. Het veel breder en dat bedoel ik dus eigenlijk mee... Um, het zou op meerdere fronten moeten worden ingezet... en dan denk ik veel meer aan gedragsverandering bij betrokkenen in de sport. En um, daarbij door, um, uh, denk ik veel meer aan het... Um, uh, en welke, welke betrokkenen hebben we het dan over? Hebben we hebben het dan over, uh, laat zeggen, spelers, uh, scheidsrechters, grensrechters, coaches, maar ook ouders? Of, of ja. moet ik het niet zo breed zien? Ja, ja, ik, uh, ik praat dan eigenlijk over uh, de bestuurders. Ik praat over trainers, over coaches. Ik praat over ouders. En dat, uh, dat is iets wat uh, binnen het uh, nieuwe, het unieke projectplan Veilig Sportklimaat uh, ontzettend veel aandacht uh, krijgt. Nu. Maar het is een enorme operatie, want dan heb je het dus over iedereen. Exact. Maar daar ligt volgens mij ook de basis. Uh -huh. Daar ligt de basis. En um, ik, ik, ik kijk alleen maar bijvoorbeeld al um, naar, naar sporten als rugby. Of uh, sporten als judo. Yeah. Uh, daar, um, um, uh, daar gebeurt natuurlijk ook wel eens wat. Maar... Het is ondenkbaar dat een coach of een sporter bij judo zich, euh, zich eigenlijk misdraagt. Er gebeurt wel eens wat, maar daar wordt hij onmiddellijk op aangesproken. Onmiddellijk. En dat, accepteren, de, de, dat accepteert de desbetreffende persoon over het algemeen dan? Exact. Dat wordt ook geaccepteerd. Want als zodra een sporter zich misdraagt richting de arbitrage... is hij onmiddellijk gedisqualificeerd. Ja. En de scheidsrechter die voelt zich daar ook in gesteund door de commissies, dus collega's, maar ook door de organisatie en door zijn bond. Dus je weet, op moment, daar zouden we naartoe moeten... dat je weet dat op het moment dat je je misdraagt... dat je, dat je daarmee consequenties uh, te dragen hebt... dat je dus van de velden geweerd wordt of, uh, of geroyeerd wordt bij je club... en dat je dan verder ook niet moet zeuren... omdat dat een algemeen geaccepteerd ding is. Ik denk dat daar een, een hele belangrijke basis ligt. Dat dat klopt, ja. Olympische scheidsrechter Henk Plugger... hartelijk dank voor deze toelichting. Graag gedaan. Dank je wel. Kobe Bryant uh, vestigde gisteren een imposant record in het Amerikaanse basketbal. Wie ander dan Mart Smeets, dan Mart, konden we vragen om daar zijn licht over te laten schijnen. Dat hoor je zo meteen. En op Facebook staan, uh, allerlei, staat allerlei schitterend op je te wachten. En kun je je duim naar ons omhoog steken. Want wij hebben namelijk een fantastisch mooie Facebookpagina te bereiken op facebook.com slash bnntoday. Vanaf vandaag gaan we over naar uh, film. Want vanaf vandaag kun je in de Melkweg terecht voor muziekdocumentaires. En dat is prachtig nieuws. Vind ik heel mooi nieuws. Fantastisch genre. Uh, dat maar weinig in het openbaar te zien is, helaas. Er um, zijn er duizenden gemaakt. Dus zetten we er even een paar op een rij. Ik vind bijvoorbeeld Back and Forth over The Foo Fighters... een fantastisch documentaire. Omdat het een favoriet bandje van me is. It Might Get Loud, een hele mooie documentaire. Omdat het over die gitaar en over gitaarspelen uh, gaat. Maar ja, daar, daar, wat, wat weet ik daarvan. Want naast mij zit hoofdredacteur van CEP... en muziekjournalist Arne van Terphoven. Groot fan van alles wat met muziek en documentaires te maken heeft. Uh, je hebt een lijstje gemaakt met, favori met favorieten. Was dat moeilijk? Want dat vroegen uh, wij aan je. Uh, ja, nou ja, ik, ik, ik wilde graag zo origineel mogelijk zijn. Zoals gewoonlijk. Maar als je, de echte, <laughs> als je naar de echte knijters kijkt... dan kom je toch wel ja, bij een aantal... Ja, noem maar mijlpalen uit. En dan krijg je toch een beetje het Bohemian Rhapsody gevoel. maar mm. nou, ik heb ze er toch in gestopt. Laten we dan eerst heel even. Want mijn mijlpaal die ik net uh, riep, bijvoorbeeld. Uh, die Back and hebben van de Foo Fighters, heb je die gezien? Heb ik niet gezien? Nee. Heb ik nee. niet gezien. Oké, okay, dan gaan we daar niet val over Dan val ik meteen he? door de mand. Dan ben je die, niet bezig. <laughs> maar die It Might Get Loud heb je wel gezien. Ja, absoluut. Een, uh, een documentaire met daarin Jimmy Page, Jack White en The Edge van, uh, van U2. Drie uh, fantastische gitaristen, maar heel anders. die daar met ja. elkaar praten over gitaar spelen. Is dat de essentie van een goede muziekdocumentaire? Dat je er zoiets van opsteekt? Misschien? Uh, de essentie van een muziekdocumentaire. Nou, er zijn heel veel verschillende insteken. Wat ik denk... wat In Michael Mike Loud, daar voel je echt een liefhebberij. Daar hebben gewoon mensen tegen elkaar gezegd. Weet je wat mooi zou zijn? Als, als we, we drie, drie. drie van de beste gitaristen met een gitaar in hun hok duwen. Ja. En dan kijken wat er gebeurt. Want dat is eigenlijk de spul van die documentaire. Um, uh, maar er zijn ook genoeg uh, dramatische tourdocumentaires. Of juist de plaatopname, of een band die uit elkaar valt, of een band die juist uh, terugblikt. Ja. Uh, of juist alleen maar een soort promo uh, praatje vol energie. Dus het is niet de persoon. Het is één soort nee, van, van spreking. Okay, okay. Maar ik kan wel zeggen, wat vaak de beste zijn, zeker recentelijk, zijn de documentaires waarin een actueel verhaal in zit. En waar de geschiedenis mee wordt ge uh, helemaal mee wordt genomen. En waar ook een beetje de energie in zit van de muziek en de optreden, dat er ja. gepraat wordt. Ik kan zeggen en wat ik altijd leuk vind, als er dan in zo'n documentaire iets over die band waar je dus blijkbaar toch te waar ik dan toch al een basisinteresse in heb, dat er iets komt waar ik, waarvan ik echt denk, nee, dat zal toch niet, of juist van, ja, dat hoopte ik al. Zo'n soort dat je toch een soort van kijkje in de keuken. En ja, wat is het vaker? Ik is het vaker? Nee, zal toch niet of nou, vaker? Ja. Met degene die volgens mij op jou nummer 1 staat en bij mij ook had ik, nee, dat zal toch niet. Maar daar gaan we het zo meteen over. hebben. Ja, Want jij hebt een lijstje voor ons gemaakt van de muziekdocumentaires die je in ieder geval gezien moet hebben. Zullen we een audiofragmentje doen of? Ja. Honestly, I don't know how, how physically, how a human being can withstand so much touring and performing. Zo, wat, ja. ho wat hoorden wij daar Arne van Terp over? En wij hoorden een aantal fragmenten okay. uit de uh, documentaire Part of the Weekend Never Dies. Oh. Gaat over de twee broers de Walen, uh, die samen de band Soulwerk zijn en DJ duo Too Many DJs. En, die, en voorheen de fucking de Walen brothers Precies, nog, ja. en die, die uh, hebben uh, halverwege vorig decennium de wereld rondgetoerd in een moordend tempo. En daar is een camera bij geweest. En dat is deze documentaire geworden. En dat is echt een, een voorbeeld van een moderne documentaire. Qua tempo en qua visuals en ook qua... Hoe het beeld bij de muziek past. Maar is dat ook leuk om te kijken? Want een documentaire, laat me zeggen, schiet een beetje, misschien een beetje te doel voorbij als, als, je de band, als je de band niet heel erg leuk vindt. En, je, en kan je daar naar blijven kijken, ondanks het feit dat je Solidact niet zo tof vindt? Nou, misschien? je moet wel van elektronische muziek houden. Uh, of tenminste, daarvoor open staan. Maar een, een echt goede documentaire is natuurlijk. Overstijgt het onderwerp ja. dat is natuurlijk goed genoeg. En wat ze hier doen, de, de, die Solvex-broers staan bekend op hun mashups. Dus dat ze verschillende elementen van nummers nemen en daar een nieuw nummer van maken. Ook hele grote wereldhits verbou verbouwen tot iets. Uh, Precies, ja. en wat ze dus in deze documentaire hebben gedaan, is allemaal dezelfde soort nummers tijdens verschillende optredens opgenomen. En die hebben ze zo door elkaar gemonteerd dat ze eigenlijk een soort remix van film maken. En dat is ook wat zij muzikaal doen. En dat is super creatief. Volg je hem nog? Ja, ik volg hem. Het klinkt ingewikkeld. Maar als je hem ziet, dan, dan begrijp je precies uh, wat je ga, Gaat dat zien? Want het is buitengewoon een bijzondere documentaire. Part of the Weekend Never Dies over Solvex. Door je en door naar je tweede tip. Iets heel anders. Even Zeker? luisteren. Even luisteren. I stepped on stage at ja, ik heb vooral hier ook bij door de mand, want deze heb ik niet gezien. Nee, oh, ik zal nee, het je niet. geven, D dit is zo verschrikkelijk gaaf. Welke docu is dit? Big Fun in the Big Town is een Nederlandse documentaire van Bram van Splunter van de VPRO. Uh, en uh, eigenlijk wordt er eigenlijk meer gepresenteerd dan Marza van Tilt, de Belg. Ja. Uh, Bram van Splunter was geïnteresseerd in een, het nieuwe uh, muzikale fenomeen hip-hop. Hip-hop? Ja, wij spreken 1986, is ja. naar New York gegaan. En komt daar, nou zo lijkt het dan toevalligerwijs, echt de... De grootheden van de hip-hop tegen. De Doggy Fresh, Grandmaster Flash, Bismarck Key, Russell Simmons, Run DMC. LL Cool J. LL cool J. Er zit een legendarische scène in dat hij uh, aanbelt, volgens mij in Brooklyn, in een, ja, in een, in een, in een doodnormale woning. En er is dus een oud vrouwtje open. Dat blijkt de oma van LL Cool J te zijn. En dan vraagt uh, Marcel van Tilt: hallo is LL Cool J hier? En die komt dan naar buiten. En die is echt, nou ja, wat zal het zijn, 19, 20 jaar. Heeft net een plaat opgenomen. En het is echt, het is... Het, jarenlang... het is er zo vroeg bij dat het, ja. dat, het zo, dat het daardoor interessant is. En het heeft jarenlang in de kelder van de VPRO gelegen. Ze hebben okay. het dit jaar op DVD uitgebracht. En dat is, dat, nou, is de, in de hiphop wordt het zo gewaardeerd. Het is echt goud. Het zijn de mooiste oude hiphopbeelden die er zijn. We moeten door naar je nummer 1, want anders komen we daar niet aan toe. Dat is namelijk ook mijn nummer 1 eigenlijk wel. Je sluit af met een absolute knijt hoor. Luister even. After 20 years, is it possible to retain the fire that, you know, you guys once had at the beginning? If I hadn't had music in my life, it's quite possible I could be dead. <laughs> Ja, yeah, it could be that. Nou, zeker wel. Some kind of monster. De. Ja, wat, hoe, hoe noemde ik het? Ik vond het een tamelijk pijnlijke inkijk in een band die ik hooglijk waardeer. Metallica hebben we het dan over. Hè? Omdat je fan bent. Ja. Ik ken ook de andere kant. Ik ken ook mensen die helemaal niks met Metallica of dat soort muziek hadden, maar die hebben gezegd. Nu begrijp ik er meer van. Of ik heb in ieder geval respect gekregen dat dit ook echt muziek maken is. Ja. En niet alleen maar domme rammen. Nee, maar was het, uh, dat wist ik al wel. Maar ja, ja, jij wel. Maar velen nee, niet. Vooral vrouwen. Ja, okay, vooral vrouwen. Ja, oké. Vooral vrouwen. Daar ben je goed voor eens uit. Wat is, wat is er dan zo mooi aan zo'n kind of Monster dat dat gebeurt? Nou, wat er eigenlijk gebeurt... Het, het, het concept is eigenlijk heel simpel. De grootste metalband van de wereld gaat de studio in om een album te maken. En dan gaat de cameraploeg mee om dat vast te, uh, te leggen. Ehm... Um, en vervolgens blijkt dat die band helemaal in de knoop zit. Iedereen haat elkaar. Behoorlijk. Het is doffe ellende. En dan huren ze een psycholoog in om het om het, zeg maar dat ze elkaars gevoelens naar boven kunnen krijgen en zichzelf kunnen uiten. Ja, en dat is inderdaad verpletterend Drie uur lang ja. zitten de, er stoere gassen ja helemaal psychisch in de knoop in een zelfgebreide trui hun psychische precies, knoop ontwarren. Pre precies precies ja. precies en, en ja en heel veel respect voor elkaar. Terwijl je, je ziet gewoon dat ze elkaar... echt even helemaal naar het leven staan. En opstaan en weglopen en weer terugkomen. En, en, russie, en koffie en, halen. Ja, en de deuren, doffe ellende. Eén gaat op een gegeven moment weg in rehab. Maar ik weet, ik heb uh, uh, uh, James Hetfield gesproken... vlak nadat die documentaire uit was gekomen. En mm -hmm. toen heb ik aan hem gevraagd... heb je spijt van die documentaire? En toen moest hij even nadenken. En toen zei hij de gevleugelde woorden... spijt niet, maar ik zou het niet nog een keer doen. Nee, nee, nee, nee. nee. Ja, hij is ook... Kijk, je ziet gewoon. Kijk, James Hetfield is de zanger waar jij het over hebt. En die zit eigenlijk een beetje onder het juk van de, van de drummer. Een ja. hele dominante figuur. En de gitarist, die kan het eigenlijk niet uh, keren. Die krijgt het eigenlijk niet voor elkaar. Uh, om dat uh, op te lossen. Dus er moet een psycholoog bij komen. Ja. En ja, de, de ene absurde situatie na de andere uh, uh, uh, volgt elkaar op. De drummer verkoopt even voor 10 miljoen euro aan kunst. Er wordt een nieuwe bassist aangenomen. En vooral legendarisch hier je weet meteen waar ik het over heb, is dat zanger James Hetfield bij de balletles van zijn dochtertje gaat kijken. <lacht> Goed. We, we gaan niet alle scènes verklappen, want het is inderdaad een, een monster van een documentaire. Ja, het is de absolute nummer één. kind of ja. Monster over Metallica. Arne van Terpoven vanavond start uh, uh, het Melkweg Cinema Festival vanavond met twee document. Over de Rolling Stones, ga je kijken? Ja, uh, die Rolling Stones is uh, Shine a Light, is ja. de eerste heb ik al gezien voor ik tegenvallen. Het is Score meer gewoon een concertfilm, maar uh, verder is het top dat dit uh, gebeurt. Hartstikke goed. De hele week dus in de Melkweg. Arne. Dankjewel. Right. So it's a... Tot Kerst is vroeg begonnen en volgens Coldplay zou ik maar zeggen, je hoorde up in flames. Messi kreeg het gisteren helaas niet voor elkaar om een record te verbreken... maar basketballer Kobe Bryant van de LA Lakers heeft wel een uniek record op zijn naam geschreven. Hij is namelijk de jongste speler ooit die meer dan 30.000 punten in de NBA heeft gemaakt. Dat is een unieke prestatie, denken wij, dus vroegen we aan basketbalkenner en liefhebber De Mart Smits, hoe goed Kobe Bryant eigenlijk wel is. En nu, op je starting line-up for your Western Conference champion, Los Angeles Lakers. Edgar 66 from Lower Merion High School. Number 24, Kobe Bryant. Wist je overigens dat Kobe Bryant is opgevoed in het Milaan van Bullitt, Van Baster en Rijkaard? En dat hij op zijn kamer helemaal geen basestbalposters zou hangen, maar en dat hij helemaal gek was van het AC Milan van die tijd. Kobe again, Kobe again. 29 points last night in Sacramento. We had 28 on Christmas Day. Here's a three. Kobe Bryant. Hij wilde graag voetballer worden, want hij zat als jongetje te kijken op de tribune bij Astiran. Zijn vader, Jelly Bean Bryant, speelde als sportbasketballer in Milan. En uh, de kleine Kobe ging uh, altijd naar AC kijken. En de drie Nederlanders waren zijn helden. En dat is eigenlijk nog steeds zo so, uh, benadert uh, Als dat al mogelijk is en je begint over Milaan... dan begint hij meteen van... Uh, uh, how are uh, Marco en how are Roots? Kobe right wing, E-back slot for Kobe Got it! He slams it home. Yeah. Good dish from you. Sit to fry. Seven on the shot clock. Kobe over Boy. Wow! Butter! The contract from his father left in America. And the family went back to America. And then he went back. Italy was in for America. Y'all ready for this? Coby guarding Kobe here. Five on the shot clock. Kobe with a great ball fake. And one! Shot clock at five. Ik vind hem fantastisch. De tegenstanders krijgen kop van hem als je tegen hem speelt. Hij kan ontzettend klierig zijn. Hij heeft best wel ster-allures. Maar hij is vreselijk goed. Kijk, de Amerikaanse sport bestaat uit het beschrijven van records. En nu hebben ze dus gevonden dat hij de jongste is die de 30.000 punten Kaap overschrijdt. Nog gefestigeerd, zou ik zeggen. So how the attack of Kobe going for 30.000, you can get it right there. Ja hoor, tamelijk legendarisch dus. <coughs> Kobe Bryant. Luc, wat gaan we het volgende uur doen? Nou, we hebben het over die chaotische dag morgen. Hopelijk niet zo'n chaotische dag als in 25 november 2005. Toen stond er hoeveel kilometer file? 900. Hmm, bijna. Ja? Hmm, 802 kilometer God file. Allemaal. Kan morgen ook gebeuren. Ja, morgen dus horrorwinter begonnen. Zometeen na 9 Dan gaan we verder. Tot zo. Ja. <lacht> Morgen in... Vrijdagmiddag live. De baas van de Amsterdamse politie, Pieter-Jaap Adelsberg. Een korpschef moet duiden wat hij ziet in de samenleving. Dagelijks 24 uur per dag. De rubrieken van Bert Brussen, Justus Van Oel en Barbara Barend. Veel satire. Zie ik eruit als Pauline Cornelissen? Nee, u, u ziet er eerder uit als een uil. Een bosuil. En stomende jazz en soul van de Skelimatic Orchestra. Veeda!